In de tweede ronde van de KNVB-beker heeft PEC Zwolle Roda JC uitgeschakeld. Het werd in kerkraden na verlenging 1-0 voor de Zwollenaren. Verder ligt Eredivisieclub VVV uit het toernooi. Uit bij Eagles werd het 4-4, waarna de strafschoppenserie werd gewonnen door de thuisploeg. Vier eerste divisieclubs werden uitgeschakeld door amateurclubs. Dat waren FC Os, Fortuna Sittard, Almere City en Excelsior.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 Goedenacht en welkom in ons Huis van de Maan... waarin vannacht veel van uw zintuigen geprikkeld zullen gaan worden. Straks na één uur kunt u luisteren naar liedjes van Frans Halsema... zoals die gezongen worden door zanger en acteur Marijn Brouwers... Hij maakte een theatervoorstelling rondom het werk van Halsema... en bovendien verscheen er een cd. En straks treedt hij hier live op... en kunt u ook uw herinneringen aan Halsema met ons delen. Vanaf kwart voor één kunt u bellen met ons nummer 0800 1121 0800 1121, Mailen en twitteren kan nu al naar casaluna.ncrw.nl... of met hashtag Casaluna. En op onze Facebookpagina kunt u zien hoe Marijn en zijn pianist... Mark Peter van Dijk hier eerder vanavond repeteerden. Maar eerst volgen we vannacht in Casaluna de levenscyclus van de mossel. Met padden tegelijk komen ze ook deze herfst weer op tafel. Maar wie de film van regisseur Willemiek Kluifhout heeft gezien, valt nooit meer zomaar aan op een maaltje mosselen. In haar film L'amour des moules, De liefde van de mosselen, schetst ze een liefdevol portret van een mosselleven. Een leven dat haast sensueel in beeld wordt gebracht. Een rauwe oester ja, is lekker, maar een rauwe mossel dat is waanzinnig. Ze zijn net uit het vocht komen, je doet hem open en je eten. Maar ze zijn precies goed. Ja, dat is pure nectar. Je vist een gedeelte van het zadel op, op een heel klein stukje van de Waldenzee. Dus wat is het nou voor geheel en geroep in de ruimte van jullie maken alles kapot en dit en dat. En het, het, is, het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Willemiek Kruijfhout, fijn dat je er ja, bent. Goeienacht en van harte welkom. We horen een klein fragment uit jouw film L'amour de Moule. Vanaf donderdag is die in de bioscopen te zien. En als je naar jouw film kijkt... Uh, ik ben een mosselliefhebber. ik eet graag een pannetje mosselen weg. Maar als je naar jouw film kijkt, dan ga je echt houden van de mossel. Dan vind je hem niet alleen lekker, maar dan heb je ook een gevoel bij dat diertje. Want wat je doet, is je vermenselijkt de mossel als het ware. Ja, ja, ja dat klopt. Ik... Uh... Ik volg de mossel helemaal van zijn geboorte. Nou, eigenlijk al zelfs net even voor zijn geboorte. Dus het, het, het, het, ja, de paring eigenlijk, uh, uh, het maken van de mossel. Uh, totdat hij uh, uiteindelijk uh, doodgaat. En dat leven, dat breng jij in beeld. Maar je kent die mosselen ook als het ware menselijke trekjes toe. Ergens zeg je, de mossel kan ook puberen. Oh ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, de, de, ik heb allerlei levensfases van de mossel, die verbeeld ik. De mossel doet er iets van drie jaar over voordat hij bij ons op het bord komt. Uh, en ik heb geprobeerd om dat leven uh, als een volledig mensenleven in beeld te brengen. En uh, inderdaad in de film zie je op een gegeven moment een, een, ja, een bioloog is het. Die gaat naar een mosselbank en die probeert... Uh, uit te zoeken van, ja, hoe, hoe, hoe, hoe gedragen die mosselen zich nou eigenlijk? En daar komt hij niet helemaal achter. En dan zegt hij ook op een gegeven moment, ja, het zijn net pubers. Dan doen ze weer dit en dan doen ze weer dat. En ja, en eigenlijk hebben alle mensen altijd in de film wel, dat ze die mosselen op een bepaalde manier bijna als, ja, ja, mens, ja als, als dieren waar je echt van houdt of, of, of als, ja, van menselijke. Want hoe komt dat? Waarom roept de mossel dat op? Waarom roept dat <laughs> uh, diertje dat bij jou op? Waarom roept het diertje, ja, want ik denk niet dat iedereen uh, zo de in de film wel. Ja, ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb natuurlijk de mensen in de film ook wel gekozen. Het zijn mensen met een enorme passie voor die mossel. En, en die inderdaad dat gevoel delen wat ik heb of nog sterker heb gekregen. Want het is ook wel sterker geworden naarmate ik uh, ja, meer ben gaan... Uh, ja, ja, te weten ben gekomen van die mossel... of meer ben gaan filmen met die mossel. Uh, waarom roept dat tiertje dat bij mij op? Ja, ik denk ergens dat de basis wel is gelegd. Uh, heel, heel jong. Uh, mijn opa en oma, die woonde in Ierseke. Mosseldorp van Zeeland. Mosseldorp van Zeeland, precies. En die woonden ook echt tegenover uh, mosselverwerkingsbedrijven. En uh, ja, ik speelde eruit met die schelpjes... Uh, dus, dus ik denk de schoonheid van de mossel, uh, dat, dat zat er al jong in. Ik, en ik vond mossel heel lang echt heel erg vies om te eten. En vooral als je daar heel lang naar keek. Um, en het is uh, in latere tijden. Ik heb veel in Zeeland gefilmd, andere documentaires. Um, en op een gegeven moment uh, was ik ook op een mosselschip. En dan zag ik, ik weet nog wel het beeld wat ik had toen ik dacht van hé, hey, dit. Hier zou ik een film van willen maken. Er was een wat oudere mosselman. En die stond op het schip. En uh, de mosselen waren net gevangen. En hij opende zo'n mosselschelp. En hij at een, een rauwe mossel. En ik, ja, ik vond het ah, heel geweldig stoer. Zo puur natuur. Uh, maar ik besefte ook in één keer... dat dat, dat ja, een manier van... Uh, ja, vissen was of uh, uh, voedsel was, wat, waar ik eigenlijk heel weinig van wist. En toen ben ik ook gaan verzamelen allerlei wetenswaardigheden... over die mossel, voor hoe gezond die wel niet is... en dat hij er dus inderdaad drie jaar over doet... voordat hij bij ons op uh, het bord terechtkomt... Um, ja, dus dat, dat is een beetje de fascinatie voor de mossel. Ja, en je was ermee vertrouwd van, van huis uit. Jouw opa en oma woonden tegenover die mosselverwerkingsbedrijven. Zaten jouw grootouders ook in de mosselindustrie? Nee, nee, nee. Mijn oma was allergisch voor mosselen. Oh, daar zat ze <laughs> niet goed in. Nee, er... nee, nee, nee, nee, nee. Dat is een beetje als vloeken in de kerk natuurlijk. Dat, dat ja. kan helemaal niet. Nee, die had zo'n eiwitallergie. Ja, dat kan. Dus, ja. uh, uh, en mijn uh, opa, die had een boomgaard. Een boomgaard? Ja. Dus een hele andere tak van sport. Ja. Maar wel gefascineerd als meisje al door, door ja, die mosselen, en je hebt natuurlijk door wel die, al die verwerkingsbedrijven. Door de sfeer in dat dorp ook. Precies, en je hebt de mosselfeesten. En, uh, ik, ik, ik zie al die foto's nog van vroeger met een met heel zuur gezicht rondlopen tussen de mosselen. Wat <laughs> toen vond je ze niet lekker, nu ze, wel? Oh, ik vind ze nu heel erg lekker. Ja, ja maar ja. of je ze nog eet na jouw film, dat is weer de <laughs> volgende vraag. Want je, je gaat je echt verhouden tot die mossel. En je laat ook heel mooi zien, je zei het al, veel van de gasten in jouw film die hebben ook menselijke trekjes, hè? en uh, uh, uh, althans die dichten menselijke trekjes toe aan die mossel, maar tegelijkertijd verhouden ze zich ook als een soort mens tot een ander mens. Ja, begrijp begrijpt wat ik bedoel? De, de vissers houden van die mossel die ze, die ze uh, uh, vangen. Die bioloog die de mosselen kweekt, die, die praat over uh, die mossel alsof het uh, een kindje is. De chef-kok Sergio Herman van de Oud-Sluis... drie sterrenrestaurant, die praat ook vol liefde. Er is een soort uh, haast een menselijke band tussen mens en mossel. Ja, en, en, en ook wel een soort van strijd. Hè? Dus die mosselen ik heb nou ja, Bij Sergio Herman is, is, is, is de strijd natuurlijk van oud. die heeft echt, echt letterlijk een haatliefde verhouding met de mossel. Dat vertelt hij ook. Ja, want zijn, zijn vader had een mosselrestaurant... en hij wilde allemaal leuke culinaire <lacht> liflafjes maken... maar de gasten kwamen alleen maar voor die pannen mosselen. Ja, precies, precies. En, en uh, hij wilde kunstzinnige slaatjes gaan doen... en allemaal spannende dingen met voedsel. Maar de mensen zei, nou, geef mij gewoon lekker zo'n mosselpan. En hij heeft heel hard moeten strijden om uh, ja, eigenlijk zijn idee door te voeren... Um, maar ik, volgens mij ook, ook de mosselvissers, die uh, aan de ene kant uh, houden ze inderdaad heel veel van de mossel. Maar aan de andere kant is het gewoon ook uh, natuurlijk een product wat je uit het water vist en uh, uh, ja, wat je gaat verkopen en wat je verhandelt. Het is verhandelt. ook een brood, ja. ook een brood. Ja, ja, ja. Ja. Ik vond er één mooie uh, samenloop van omstandigheden in zitten in die film. Die bioloog waar ik het net over had, die, die kweekt in een soort laboratorium, de hedgerie wordt dat genoemd. Ja, hedgerie, hè? Ja. Daar, daar wordt mosselzaad gekweekt. En zij ja. kijkt echt met liefde naar al die kleine embryootjes als het ware. En later in de film wordt ze zwanger van een mosselbal. Ja, dat is, dat is volgens mij echt uh, documentaire in zijn puurste vorm. Dat, dat kun je niet verzinnen. Was dat een cadeautje wat dat, je ergens ja, ja, was absoluut een cadeautje. En zij dacht zelf al van, oh, ik kan nu niet meer in die film. Ze belde me op een dag en ze zei van, uh, nu ben ik zwanger en jullie wilden mij nog filmen. En nou, ik vond het zelf echt heel bijzonder. Want wat zij doet is, zij, zij laat de mosselen buiten de natuur om en laten laat ze ze paren. En dat ga je ook zien in de film. Hoe, hoe de mossel paart En dat, dat, ja, dat, dat is zo mooi. En, uh, ja, ik kan dat zelf heel, heel moeilijk uh, uh, beschrijven als je dat niet ziet. Want je denkt wat, moet, wat is er aan een parende mossel? Maar het is denk ik erotiek toch wel in zijn mooiste vorm. Of ja, de, de mooie kant van, van, van, van seks of zo die, die je daar toont. En um, uh, zij laat die mosselen paren en zij, zij maakt daar babymosseltjes van. Ja en dan op een gegeven moment dat zij dus zwanger is van een mosselman. Ja, dat, dat, dat is. Te toevallig. Dat is te toevallig ja. inderdaad. We gaan straks de muziek laten horen die uh, uh, jij laat horen als, als, als je die pading van die mosselen ziet. En dan moet je een beetje proberen te vertellen wat je dan ziet in beeld. Oh. Maar ik ga eerst nog even terug naar zo'n zo zo uh, mens die zich echt betrokken voelt bij de mossel. Dat is namelijk de bedrijfsleider van de mosselfabriek. Ah. En die vertelt echt met pijn in zijn ogen in jouw documentaire... dat de mossel echt pijn leidt als de baard van de mossel losgemaakt wordt. We liggen eigenlijk als familie allemaal bij elkaar. We zitten allemaal aan elkaar vast. Maar uiteindelijk wil je toch een mossel hebben zonder die draden eraan. Voor de mossel zal het even niet zo fijn zijn, omdat je even, even al zijn haren trekt zeg maar. Dat moet je uiteindelijk bijna zien. Uiteindelijk trek je toch. Uiteindelijk ja, ze noemen het ook wel eens de baard van de mossel. Dan nou die baard even losmaakt van de mossel zelf. Daarna gaat hij uh, uiteindelijk naar binnen toe. Dus uiteindelijk in de fabriek zelf. En dan wordt die nog een keer eigenlijk uh, gesorteerd. Want, ja, er kunnen kapotte mossels. Een bloed kan kapot zijn, de zusje, noem maar op. Nou, die wordt er even van tussen gehaald. Dan gaat dit eigenlijk afgevoerd. Maar die, de goede mossel, dus de, de levende mossel nog, die gaat gewoon door. En hij is nog steeds zijn leven. Ja, de bedrijfsleider van de mosselfabriek, ja, die mossel die blijft in leven totdat hij de pan in gaat. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt ja. Hij, gaat, uh, hij wordt levend gekookt. Ja, dat is Zijn eigenlijk dat... een gruwelijk detail. Is eigenlijk wel, ja. Heel veel mensen naar nou, die film, zeggen, nou, maar wordt die dan levend gekookt? En dan pas voor het eerst bedenken ze zich dat. Dat ja. breng je ook heel mooi in beeld, vind ik. Je, je ziet dan die, die mosselen in die pan met kokend water... En op een gegeven moment geven die mosselen zich over... door, door open te gaan, als het ware. Ja. En dan, dan hebben ze de strijd verloren. Ja. Het is prachtig, prachtig gemaakt. En het valt me op, er zijn überhaupt heel veel mooie, intieme beelden in jouw film. Je hebt dan ook gefilmd met een 35mm-camera. Dat is een, een filmcamera van de hoogste kwaliteit. Hè? Ja. Eh, van veel betere kwaliteit dan een gemiddelde televisiecamera, bijvoorbeeld. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, waarom? Want het is ook echt, echt niet makkelijk... hoor om op film op die manier te draaien. Uh, want je hebt echt een grote camera bij je... en er zit maar vijf minuten op een rol. En dan hadden wij geluk dat we een soort oude Russische verbouwde camera hadden, waardoor we tien minuten op een rol hadden. Maar nog steeds, ja, filmrollen zijn razend duur. Dus we moesten elke keer wel heel goed weten wat we ja. gingen draaien. En niet zomaar gewoon van, nou, volg het dan en maar we het allemaal. allemaal. Nee. Precies. Daarbij is ook nog moeilijk dat die mossel niet altijd doet wat je wilt. Er zit bijvoorbeeld ook zo'n scène in dat de zeester de mossel gaat op opeten. Nou, we hebben echt dagen moeten wachten totdat die zeester honger kreeg. <lacht> ja. Dus, uh, maar waarom op 35? Ja, ik, ik, wilde, ik, ik wilde heel graag die mossel van zo dichtbij tonen. Uh, omdat het niet echt een aaibaar beestje is, wilde ik echt dichtbij komen dat je alles zou zien en voelen van die mossel. En die vermenselijking. Uh, dat, dat lukte eigenlijk alleen maar door, door, ja, door met zo'n 35 mm kamer, waar je ook echt de textuur van die mossel kan gaan, veel, kan gaan voelen. Ja, en hoe krijg je dan die onderwateropnames voor elkaar? Op heel veel verschillende manieren. Dus de, de, we hebben ook echt elke keer opnieuw het wiel moeten uitvinden. Er zijn opnames zijn gewoon simpelweg door een aquariumraam heen gefilmd. Oh ja? En dan gewoon met hele sterke macro -lensen. Er zijn opnames gemaakt die zijn met een so zogenaamde boroscoop gedaan. Dus als het ware als een onderzeeër. Hè? dat je zo'n uh, zo slurfje hebt. Die doe je als verlengde aan de camera. En die gaat in het water. Dat is een kijkoperatie. Ja, die zit er ook in: hè? de kijkoperatie. Andere vraag. Um, we hebben we stop-motion gedaan. We hebben door microscopen heen gefilmd. Maar elke keer was het echt uitzoeken van hoe, hoe lukt dat met die 35mm camera... Om, om dat voor elkaar te krijgen. En dat die mossel dat ook dan nog eens allemaal doet. Ja, en die mossel die schokt niet van jouw camera. <laughs> nou, soms uh, stopte die wel even. <laughs> en bijvoorbeeld met de paring. Dat, dat, dat, dat die waren wel grappige <laughs> dingen inderdaad. Dat, nou ja, als je de licht opzet, dan, dan, dan wordt die extra gestimuleerd. Uh, oh ja? Uh, ja? Ja, en als je stroming krijgt. Maar soms ging het allemaal wat te snel. Ging die mossel iets... Uh, ja, te van start. En dan hadden wij de camera nog niet lopen. Dus dat, uh, dat was wel een uh, beetje een interessante studio geworden. Ja. Te zeggen, Met die mosselen en wij. Dus hoeveel uh, parende mosselen heb je in totaal voor je camera gehad? Oh wow. ja, nee. Die hebben er heel wat uh, hebben hun ding gedaan. Om het ja. zo te zeggen. En uh, als die mosselen paren in de film, dan hoor je deze muziek. I'm <laughs> de film L'Amour des Moules van regisseur Willemieke Kluifhout. Zij uh, heeft een film gemaakt over het leven van de mossel. Vanaf donderdag is die in de bioscoop te zien. En nog even over die paring. Wat, wat zie je precies van die paring? Beschrijf dat eens. Oh. Ik kon me daar niets bij voorstellen totdat ik je film gezien heb. Oké, okay, nou, uh, ik denk dat het begin vooral heel grappig is. Want uh, de, de, uh, de, de laboranten of de, de bioloog die de mosselen laat paren... Uh, die heeft eerst de mossel in, het, in een aquarium gelegd. En dan uh, moet ze al ten eerste uitzoeken van is het een mannetje of is het een vrouwtje. En eigenlijk weet je dat niet totdat je ziet wat er uitkomt en dat is of ja een soort van ja melkachtige witte vloeistof en een soort sperma of het zijn hele kleine puntjes en dat zijn dus eitjes uh, en dan zegt uh, zij ze zegt dan ook nou, je moet hem niet overstimuleren want dan uh, kan die, die ook TV nog niet te veel licht erop niet niet nee want dan kan die ook nog wel eens zin verliezen en uh, ja op het moment al als als de mossel losgaat dan dan, ja, dan zie je dat man, mannetje gewoon um, ja, ejaculeren. En dat kan hij een half uur lang. Dus dat zie je niet een half uur lang op beeld. Maar je ziet het al vrij lang op beeld. En het vrouwtje wordt daar eigenlijk door aangestoken. Dus eerst komt, gaat het mannetje. mannetje begint. mannetje begint. mannetje is het veel eerder los uh, te, te maken dan het vrouwtje. En een tijdje als het vrouwtje denkt van... Goh, nou dat mannetje is leuk bezig. Dan denkt ze, nou nu doe ik ook. Maar ze nou, raken elkaar niet aan. Ze raken elkaar niet aan. Ze doen op enige afstand... En, en, en ze worden door elkaar eigenlijk getriggerd. En dan laat het vrouwtje haar eitjes ook los in het water. Gaat ze helemaal openstaan, laat ze eitjes los. En in het water vindt dat sperma en het eitje vindt elkaar. En in, in, in de natuur zijn dat echt honderden mosselen tegelijk. Hè. En dat is in mei, als de watertemperatuur lekker is... Dan, dan gaan ze allemaal los. Ja, die bioloog heeft het over een orgie. Ja, een, een mosselorgie. Ja. ja, je hebt het heel sensueel haast in beeld gebracht. Ja, ik denk ook, kijk, de mossel... dat, dat, dat heeft gewoon ook die connotatie. En daar heb ik... Zo af en toe een beetje tegengestreden. En op een gegeven moment heb ik het gewoon helemaal losgelaten. En dacht ik: ja, weet je, la, laat dat ook maar gewoon gebeuren. En de film is ook echt een soort ode aan het leven. Een soort basaal leven, die mossel. Hè. Het is de, de, eigenlijk is denk ik het echte verhaal van de film. Is, is dat het over een levenscyclus gaat. Mm -hmm. Dus die mossel die probeert te overleven. En wij mensen proberen te overleven. Die visser en, probeert dat. Die biologen probeert ja, dat. De chefkok probeert precies, dat. Precies. En, en, en, en, en de, de chirurg die probeert baby's te redden de baarmoeder. Iedereen probeert... Om die chirurg die, die komt die mossel ook nog tegen in zijn levenscyclus. Op welke manier heeft die chirurg met, met uh, die mossel te maken? Ja, die chirurg die uh, uh, die opereert baby's in de baarmoeder en als hij dat doet, dan maakt hij een gaatje in de baarmoeder en daar blijft een gat over. Dat kan gaan lekken, er kan vruchtwater uitkomen en er is gewoon geen enkele manier om die baarmoeder te plakken. En die chirurg die heeft ontdekt dat de mossel onder uh, water... zich kan mossel, die Een die, die mossel hecht zich... Hè, of aan een steen of aan elkaar. Uh, en, dat, en dat kan hij dus in een zilte... omgeving. En ons lichaam is, is ook... zild. Ja. Dus die arts heeft bedacht... van ja, als ik nou weet hoe die mossellijm uh, in elkaar zit. En als ik die mossellijm kan krijgen, dan kan ik mijn baarmoeders plakken. En is het, uh, uh, ja, dan, dan, dan hoeft, hoeft er geen leven meer verloren te gaan. Dus dan kom je weer opnieuw terug bij dat thema cyclus van het leven. Absoluut, absoluut. En, en, en ook hoe mensen de natuur proberen te beheersen... He, toch om, om, om naar hun hand te zetten om eigenlijk, ja, ons eigen leven draaglijker of beheersbaarder te maken. Ja, of prettiger te maken. Of prettiger te want maken. Want je ziet ook in de film hoe met name in Vlaanderen aan de kust... mensen echt <laughs> met enorme gulzigheid pannen mosselen naar binnen werken. Ja, ja, ja want de Belgen, dat, dat, dat zijn eigenlijk degenen die al onze mosselen opeten. En ja, daar is de mossel nog veel populairder dan hier. Hè? Extreem populair, ja. Ja. Ja. ja. En het tragiek is dat ze zelf geen mosselen kunnen Kweken. Ze proberen het wel. Ze proberen het wel. En in de film zie je dat het niet altijd even makkelijk is. Nee, de Belgica-mossel, die ja. wordt daar gekweekt. Maar een Belgische taxichauffeur die jou naar uh, die, die firma brengt... is daar niet nee. al te enthousiast over. <laughs> dat wordt ook duidelijk in die film. Je hebt ook de muziek uit Vlaanderen uh, gehaald. Ja. Over Vlaanderen ja, gesproken. Ja, ja, ja. Uh, je bent in zee gegaan met twee Vlaamse muzikanten. Uh, wat voor soort muziek wilde je graag hebben bij die film? Ja, ik had van tevoren bedacht dat ik wel iets wilde wat past bij de zee. En ik kwam een beetje op accordeon uit. Maar ik wilde niet iets oudbolligs en ook niet te folkloristisch. En John Woodhouse. Nee, precies, precies. En uh, toen zei. Uh, het is een, uh, een co-productie tussen Nederland en België, de film. En uh, de Belgische producent die zei van. Uh, goh, uh, ken jij Thur Florison? Die heeft de muziek gemaakt. Uh, uh, de soundtrack van Aanrijdingen Moskou, een uh, Belgische film ben geluisteren en. Nou, iets wat, waarvan ik eigenlijk niet wist dat het bestond. Dus dat wat ik wilde, was er gewoon. En hij maakte dat. Dus uh, ik heb hem toen heel snel gevraagd: van, uh, Wil jij uh, film maken bij mijn muziek? Nou, ja. Aangezien ja, de Belgen erg van mosselen houden. Dat was kwam het, goed uit. Was dat goed. En toen heb je ook nog een Vlaamse zangeres bij. Ja, gekomen, ja, ja, uit ja, ja, Leuven. ja, ja. Ja, ja, precies. Want hij, hij heeft eigenlijk de algehele soundtrack gemaakt. Maar ik wilde heel graag een liedje. Ik wilde een liefdesliedje voor de mosselen hebben. Ik wilde als het ware. Mosselen... als het ware. Ja, Lamour des moules. Ja, precies. En als ze zouden paren dan vond ik dat, dat daar gewoon een Frans, beetje zuchtmeisjesachtig liefdesliedje bij hoorde. Ja, dit zangerij is, <laughs> deze ik zou bijna zeggen, dit zangeresje, deze zangeres is zo'n Frans zuchtmeisje ja, om te horen. Hè? Ja, om te horen, ja. Een dus beetje het... zoals Jane Berquin en, uh, en uh, Jean Manson en dat, dat ja, soort uh, precies. En de zangeres. Carla Bruni, ja. Brigitte Bardot, ja. Ja, ja, ja maar um, uh, zij, zij had het niet volgens mij voorheen gedaan, want ze zingt in het Engels en uh, het is echt een opkomende zangeres René Sis en hij het Tur En ik heb ze eigenlijk bij elkaar gebracht en gevraagd: van nou willen jullie met elkaar dat dat proberen en dat is mooi gelukt. Want als je dat liedje hoort en je ziet de beelden, ik zei het al, een sensuele film over de mossel. Dit is zangeres René Sis met L'amour des Moules. It's <laughs> L'Amour des Moules, gezongen door René Cis, Een compositie van Thur Florizone. En het is de titelmuziek uit de film L'Amour des Moules van Willemie Kluifhout. Radio 1, Casa Luna. Helco Span praat vannacht in Kazaluna met Willemiek Kluifhout over haar film... die vanaf donderdag in de bioscopen te zien is... die later deze week ook nog te zien zal zijn op het uh, Nederlands filmfestival dat morgen van start gaat in Utrecht. Je zei al eventjes, uh, Willemiek, je komt uit Zeeland. Althans, je wortels liggen in Zeeland. Je opa en oma woonden in Ierseken. En uh, ook uh, je andere opa en oma uh, komen uit Zeeland, hè? Uh, ja, mijn, uh, de, de ouders van mijn vader en mijn vader zelf, die kwamen uit Bigkerken. Uit uh, Walgeren? Ja, uit Walgeren. Ja. Dus je bent uh, iemand met Zeeuwse wortels, heb je er zelf ook ooit gewoond? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik ben wel uh, voor een groot deel ook door mijn oma opgevoed. Uh, die in Biggekerken. Die uit kerken. ja, dus met een Walgers accent. En uh, uh, daardoor ja, voelt het echt enorm vertrouwd, dat, dat Zeeuwse je voelt je er vertrouwd. Je hebt ook veel films gemaakt. Je hebt ja. ook vaak samengewerkt met Omroep Zeeland. Ja. De regionale omroep, ook voor deze film weer. Ja. Waarom trekt Zeeland met name ook als filmmaker? Ja, want het blijft gewoon. En dan elke keer zeg ik ook van... Nou, nu, nu ga ik niet weer in Zeeland filmen. En dan toch heeft zich weer een onderwerp aangediend. Of, of een beeld. Ja... Het, het is volgens mij echt, zodra je ook over de Moerdijk bent... en je bent zo zoveel bijbergen op Zoom... dan lijkt het wel alsof het licht ook anders wordt. Alsof altijd de zon schijnt, dat gevoel heb ik sowieso in Zeeland. En ze zeggen wel dat dat ook komt... doordat, doordat je zo de Westerschelde en de Oosterschelde krijgt. Dat het ook echt een, een ander licht hè, brengt. Ja, en ik, ik vind het een prachtig land. Ja, de schilders hadden het er ook al over, hè, over het Zeeuwse ja, licht, natuurlijk. En, en toch, ik, ik geloof het wel... Het, het, ja, het is misschien een mythe, maar elke keer, uh, ik vind daar alles gewoon net even iets mooier eruit zien. Heb je ook altijd uh, films gemaakt met een natuurthema, als het ging over Zeeland? Nee, ik heb bijvoorbeeld een documentaire gemaakt over mijn opa. Een Zeeuwse opa, die woonde in Capelle. De Nee, ja, de, de, de, die uit Iers was, die daar een gaat had. Maar die is toen verhuisd naar Capelle. En uh, die is heel oud geworden, 103. Oh. En uh, vlak voordat hij naar het bejaardentehuis ging... toen was hij wel bijna tegen de 100... heb ik hem gevolgd uh, dat, dat hij in het bejaardentehuis ging wonen... Als, He, een van de weinige mannen natuurlijk ja, op die ja. leeftijd. Dus die had de tijd van zijn leven. <laughs> <laughs> dat is ook een hele vrolijke Wat film een schitterende geworden. finale. <laughs> ja, ja, ja, ja dat, dat is een mooie... Ja, een hele vrolijke film. En andere thema's die je behandeld hebt in heb, Zeeuwse films? Ik heb een tiendelige serie gemaakt over de gevolgen van de watersnoodramp. Uh, ik heb Wim Hofman uh, uh, een documentaire van hem gemaakt. Dat is een uh, uh, schrijver uit Vlissingen en een uh, kunstenaar, beeldend kunstenaar uit Vlissingen. Zelf wilde hij die titel niet geven. Hij tekent. <lacht> en uh, uh, ja, dat zijn mijn Zeeuwse uh, onderwerpen. En nu dus L'amour de Moen. Je, je zei net al, um, je kwam op het, op het idee toen je een keer voor een andere film op een mosselschip aan het filmen was. Um, dat is hoeveel jaar geleden nu? Dat is, een, dat is voor die watersnoodrampfilm geweest. Want toen heb ik op een schip gevaren van een mosselkweker. En die had ten tijde van de watersnood had hij allerlei mensen gered. Hij had mm -hmm. schepen tot zijn beschikking. En, uh, uh, dat is in 2002 geweest. Dat is tien jaar geleden... En waarom dacht je een paar jaar daarna... en nu moet hij er komen, die film over de mosselen? Ja, ja, dat is... dus Stiekem had ik dus allerlei informatie verzameld. En wel gedacht, oh, een keer ooit iets met die mossel. Maar dat was ook geen noodzaak. En in 2008 uh, werden de vergunningen niet verlengd... om uh, mosselzaad uit de Waddenzee te halen. En Want... want het, het, het zaad van, van de mosselen komt uit de Waddenzee. En de... Waarom komt het uit de Waddenzee? Het is toch een Zeeuws product. Weet het toch Zeeuwse mosselen? Ja, ja, dat is voor een deel zo. Dus de mosselkwekers zijn over het algemeen Zeeuws. En, uh, maar het, uh, het zaad komt, komt eigenlijk voornamelijk uit de Waddenzee. Daar groeit het heel goed. En daar hebben de mosselkwekers ook percelen. Daar wordt dat zaad van de bodem gevist. Ja. Precies, precies. Dat wordt daar opgevangen in mei en weer in het najaar, zo mm -hmm. ongeveer in september. En dat mag niet langer, hè? Althans, de Raad van State heeft een uitspraak gedaan dat uh, die bodemvisserij op termijn ja. beëindigd moet worden. Ja, ja, ja. Dat dus het niet langer van de grond geschraapt zou mogen worden. Ja, en uh, de mosselvissers waren op dat moment echt helemaal in roer. Want die hadden zoiets, ja, als je geen zaad hebt, ja, zonder uh, eieren, geen kippen. Dus zonder dat zaad krijg je ook geen grote mosselen. Dus dan houden wij gewoon op te bestaan. En uh, dat gevoel had ik ook van, uh, ja, jeetje, als dit nu niet meer kan, dan, dan houdt die hele industrie en die hele traditie en al die kennis, uh, die, die houdt op. En mm -hmm. als ik ooit een film over die mossel wil maken, dan moet ik dat nu doen, voordat ja, dat allemaal ja. verdwenen is. Want hoe gaat het met die mossel? Die mosselzaden, die worden dus gekweekt, als het ware, op de bodem van de, van de Waddenzee. Mm -hmm. Die worden daar dan opgevist, dan... Uh, uh, zeg ik het goed? Ja, ja, ja, even kijken. Het mosselzaad, en dan moet je niet verwarren... dat, dat, dat is geen sperma, hè? Mosselzaad is al bijna een jaar oud. Dat zijn al kleine mosseltjes. Dat zijn al het kleine waardelijk. mosseltjes. Die hebben al een schelp. Uh, en, en die hebben zich dus ook al in trossen eigenlijk aan elkaar gehecht. Mm -hmm. En over het algemeen vallen die dan al op de bodem. Ja. En dat wordt opgelegd. Van de, van de grond afgehaald of van de bodem afgehaald. En dat wordt dan uit de vrije, uit de vrije waterkolom. En er en zijn quota voor. Ze mogen nu al lang niet meer dat vrije allemaal pakken. En dat wordt op de percelen van de mosselkwekers gelegd. Dus iedereen heeft echt een klein stukje grond onder het water. Er dus zijn een soort boeren onder water. En daar leggen ze dan mosselzaad op. En dat moet dan zeker twee jaar en soms wel drie jaar groeien. En totdat... dat is dan in de Oosterschelde? En in de Waddenzee en in de Oosterschelde. Oké, okay, maar komt een Zeeuwse mossel altijd wel eventjes in de Oosterschelde terecht? Of hoeft ja, dat toch niet per definitie? Ja, meestal ligt hij toch nog wel eventjes in de Oosterschelde. Al is het maar als de handelaar uh, de mossel heeft gekocht, dan heb je de zogenaamde natte pakhuizen. Uh, dat, dat, dat is de, in de Oosterschelde worden de mosselen neergelegd om zichzelf te reinigen. Mm -hmm. En dan kunnen ze gewoon op uh, bestelling eigenlijk uit het water worden gehaald. Het is een enorme luxe die wij in Nederland hebben, die andere landen ook niet hebben. Nee, het is een enorme. Industrie, maar een industrie die dus bedreigd wordt, en daar gaat het ook over in die film. Ja. Uh, je ziet die vissers echt flippen op de milieubeweging. Hè? Je, je, je ziet dat ze boos zijn als ze het daarover hebben. Op een gegeven moment uh, zie je ook een groot uh, aanplakbiljet bij een van die mensen op de loods. Stop, uh, stop de groene leugen! Uh, en een van die vissers, uh, Henk Jumelet, spreekt ja? het zo uit. Ja, ja. Die zegt: als zulk natuurlijk voedsel al niet kan, dan is het de vraag of de mens wel op deze planeet thuis hoort. Ja. Ja, ja, ja. Het is... Begrijp je die woede van die vissers? Ja, ja, ik begrijp het, maar het, het is complex. Het is, het is niet uh, zo zwart-wit uh, ja, als, als, als, als je misschien zou denken. En ik, ik denk dat de waarheid ook ergens in het midden ligt. Um, Kijk, ik begrijp ook de mensen van, van de Waddenzee... die graag de, de Waddenzee willen beschermen. Die laat je ook aan het woord. Die laat ik ook aan het woord. En die graag die mosselbanken daar weer een soort van ere herstellen. En die bang zijn dat dat, dat, dat, dat uh, zou gaan verdwijnen. Uh, aan de andere kant... ja vind ik zelf heel erg moeilijk. Van, ja, wat is het alternatief als je die mosselen niet van dichtbij haalt? Uh, dan moet je ze dus of op land gaan kweken... of je moet uh, allemaal MZI's, dat zijn mosselzaadinvanginstallaties. Wat en dan, zijn dat? Dat zijn ja, dan palen ze aan, of zo? Nee, dan hangen ze aan touwtjes. Dan hangen er allerlei boeien in het water met touwen eraan... en dan komt het zaad niet op de grond... maar het wordt opgevangen aan die touwen. Is dat de hangcultuur? Uh, nee, het is nog anders dan de handcultuur. Het is eigenlijk alleen maar om het zaad uh, niet op de grond te laten vallen en het dan op te vangen voordat het op de bodem kan. Of uh, je moet ze uit Chili laten komen of zo die mosselen. Ja? En ik denk dat al die alternatieven eigenlijk minder milieuvriendelijk zijn dan het van dichtbij ja. halen. Want die mosselen is echt heel erg puur natuur zonder toegevoegde spullen, geen uh, antibiotica. Ja, Het zit laag in de voedselketen. Ik, ik, het is wel voedsel waar ik in geloof. Ja, dus eigenlijk ben je het wel eens met uh, Henk Jumelet. Ja, ik, ik geloof wel dat je kunt bedenken inderdaad... Van als dit al niet kan, ja, wat, wat moeten we dan met ons voedsel doen? Maar het is vooral een vraag ook die ik heb willen oproepen in de film, hoor. Ik... Maar volgens mij, ik heb de film gezien... en het, het kan zijn dat je die mossel zo liefdevol portretteert... in ik <laughs> denk, maar uiteindelijk trek je wel partij... Uh, is mijn indruk. En uh, vertel, uh, uh, uh, uh, waar, waar trek ik partij nou, voor, voor? voor die vissers, voor die mensen die hun brood verdienen met de mossel. Ja, ik heb die neiging wel. Uh, om, omdat ik echt denk dat, dat het voedsel is van de toekomst. In die zin, het komt echt van heel dichtbij. He, we, je hoeft er maar heel weinig voor te varen. Het is, het is maar zo af en toe. Uh, nou ja, dus geen kunstmatige toevoegingen en uh, ja, laag in de voedselketen. En een heel democratisch voedsel. product ook eigenlijk. Ja, absoluut. En met al die het andere met voedsel, methodes ja. kan, het, kan het ook een luxe product worden. Nou ja, dat, dat is dan de andere kant. Als, als je echt de mossel op een andere manier gaat kweken... dan, dan moet die zo duur worden als de oester. Ja. Ja, ja, en je laat ook zien... inderdaad in België wordt die mossel op een andere manier gekweekt. Daar gebruiken ze die hangcultuur volgens ja, mij. in de Noordzee. In de Noordzee en ja... Ja, met alle respect voor die Belgische mossel. <laughs> eigenlijk zegt hij het zelf ook al een beetje. We kunnen eigenlijk die concurrentie makkelijk. niet aan met die Zeeuwse nee. mossel. Nee. En die taxichauffeur nogmaals die je naar nou, die man toebrengt. <laughs> nou, die heeft het er helemaal niet op. Dus het geeft ook wel aan dat een, een alternatief ook... Het is niet zo niet makkelijk. ...niet per de nee. betere mossel op zal leveren. Nee, leven. Ja, er zijn allerlei ideeën over. Want doe dat dan allemaal in de Noordzee. Maar zo makkelijk is dat niet. Dat is een hele wilde zee. En uh, als je je mossel hebt hangen en ze zijn te zwaar... dan kan in één klap gewoon alles, alles verdwenen zijn. Ja, ja, ja. Eet jij nog wel eens mosselen na het maken van deze film? <laughs> nou, we hebben wel echt een tijdje met de hele cameraploeg het moeilijk gehad hoor. om, uh, om mosselen te eten. Het is met name geweest toch wel. Ook, ja, op een gegeven moment zie je ook hoe de mossel zich hecht. Dus hoe die met een voetje mossellijm maakt. En dat voetje, wat dan zo eruit komt, en dat zo heel close, en dat die mossel ook een soort van kan lopen en naar elkaar toe trekt. Toen hadden wij even allemaal zitten, nou, vanavond geen mosselen dan. <lacht> <lacht> en het heeft eigenlijk tot Sergio Herman geduurd. Die, die De kok echt, van Oudsluis. Ja, ja, ja. Dus, uh, dat we weer een mossel aten. En, en daarna was ik ook weer gelijk om. Toen dacht ik ook, nou, nu zit ik weer op het paard. Nu moet ik ook echt doorgaan. Ja, en, precies, doorzetten. Ja, doorzetten. He? En Niet te eet ik heel, veel, heel veel mosselen met heel veel liefde. Hoe, heet, hoe eet je ze het liefst? Nou, ik heb wel geleerd dat je, dat je dus helemaal geen vocht hoeft toe te voegen. Hè? Want er zit dus gewoon zeewater in die mossel. Dus uh, in één keer heel snel in een wok of een koekenpan uh, bakken, bakken, eigenlijk. Ja, dus een minuutje. Dus niet koken met witte wijn of met room of een soort Nee, dat kun je later allemaal toevoegen. Maar je moet ze eigenlijk echt niet in vocht koken. Dus bakken en dan nog eventueel, ja, eventueel bijen. Wat, wat, wat je lekker vindt. Of wat, wat er op een zo Ik Die twee vissers <laughs> die je portretteert. Vader en zo zijn dat trouwens. Uh, Stef en Henk Jumelit. Die kissenbissen in de documentaire <laughs> ook. over hoe je mosselen nou het beste kunt klaarmaken. Gewoon met een uh, half flesje bier erin. Peper en zout, uien en selderij en verder helemaal niks. Ik doe er altijd nog een tapje team in, tuin. En een lolierbare. Maar peper en pe ja, zout, ik doe er nog geen zout in, want die mogen het mijn hart tegen zout. Er mag geen zout in, die mogen. En die komen zout in kom zouten water, Je dus zet zout, dit planten in. <lacht> maar ik doe er nog een niet En een tomaten doe ik erin. Dat doe ik ook niet. Nee, en tomaten. Maar celderij en jun, dat is het belangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En geen Peter Selig. Of ook. Of Dat een stukje ook. knoflook. kan ook. Ja, meneer, Sardri en junes het belangrijkste. Nou, vader Stef moet niks hebben voor een stukje knoflook. Zijl die in juni. nee. Dat is de allerbelangrijkste. Ja, ik, ik ben een Zeeuwzwart gaat open. Ik ben een halve Zeeuw. Uh, het is leuk om te, om te horen dat, dat zij ook kennelijk die mossel ook heel erg lekker vinden zelf nog steeds. Ja, hè? Dat ze dat gewoon Weet Je heten. zou denken, nou, dat zijn ze wel een beetje klaar mee na al die jaren. Maar nee, hoor. Nee, hoor. Nee, nee, nee. Ze nemen ook altijd uh, hangende van die mandjes aan die schepen. En dat is dan voor, voor, voor hunzelf. Voor thuis. Voor thuis, precies. En voor de buren. En voor een lekker de maaltje mossels. <laughs> Ja. met uh, En, Jun. en uh, dan laat je zien hoe je uh, van Mossel, inderdaad volksvoedsel... je zei het al, ook echt culinaire gebakjes kunt maken. Dat laat je zien uh, in de keuken van dat drie sterren restaurant in Sluis. Sergio Herman uh, gaat er aan de gang met Mossel... En, en ja, die, die heeft wat je al zei, een, een enorme haat met die mossel, want die mosselen die, za, die zaten in het begin in de weg maar nu heeft hij die mossel herontdekt als het ware ja, ja, ja. hij maakt in de film echt een soort van tribune hè, voor, de, voor de mossel, dus waar hij hem eerst echt haatte uh, ontdekt hij ook dat hij eigenlijk alles, ja, zoals hij dat zelf echt te danken heeft aan die mossel en dat, dat hij zijn kookkunsten en, en, en uh, het de, uh, ja, de waardering voor die pure smaak en die zilte smaak. En zilte is heel belangrijk ook bij hem. Uh, ja, dat het dus eigenlijk al, allemaal dankzij die mossel is. En heeft hem terug op de kaart gebracht. En Wat als... maakt hij ervan? Probeer het eens te omschrijven. Oh, oh, oh ja, maar het is echt heel kunstzinnig. Uh, het, is, het is een heel landschapje. Hij heeft uh, uh, een bord. En dat bord is dan al helemaal ontworpen. En daarna legt hij een stukje jute zak. En dat doet weer denken aan de jute zak, Want als kind moest hij altijd dat die mosselen in, in jute zakken dragen. En als die helemaal nat van die, van, die, van, die, van die natte jute zakken. Dus dan knipt hij een stukje jute zak, daar legt hij dan halve schelpjes op. En dan komt dan een mosseltje in die mollig is. Zo noemt hij dat. Het dus is net aangebakken, een mollige mossel. En uh, ja, wat daar precies allemaal bij gaat... hij heeft dat wel allemaal genoemd. Er gaat een takje dit en een heel klein tipje van dit. En een sausje zo. Maar echt allemaal heel minimalistisch. Dat moet allemaal met een pisset gebeuren. En, nou ja, ik heb er één mogen proeven. Was die lekker? <laughs> nou ja, ik dacht... Ik moet bekennen. Ik dacht wel van is dit nou niet gebakken lucht of zo? Is dit... Maar dat was echt niet waar. Het was echt een sensatie, die mossel. En dat duurde echt heel lang. Een paar minuten. Dat je Op allerlei verschillende plekken in je mond voel je dat dan knisperen... of dan gebeurt er iets... Ja. Dit is wel echt bijzonder lekker gemaakt door, ja, door hem. Ja. Ik snap dat hij drie sterren heeft. <laughs> dus, ook, dus ook een culinaire ode aan de mossel wordt ja, gebracht ja. in de film. Ja, en ja. ik vind het leuk, die sesio want ja, Ik ken hem niet hoor. Maar ik had altijd een beetje een beeld van een ijdele chefkok. Maar ook hem een beetje kwetsbaar neer te zetten. Ook hij wordt klein en kwetsbaar door die ene mossel. Ja, ja, ja dat klopt. Hè. Ja, ik kende hem ook niet erg goed. En uh, uh, we wilden eigenlijk een, een, een, een kookboek gaan samenstellen. En toen vertelde hij wat hij zelf had met die mossel. Nou, en toen dacht ik, ja, maar deze man die past helemaal in mijn film. Dit klopt gewoon met het verhaal van al die andere gepassioneerde mensen. Maar ik had, was dus helemaal niet op zoek naar een bekende kok of zo. Maar het was echt zijn verhaal. En, en, en, en hoe persoonlijk dat was wat, wat mij trok om, om hem te vragen van... nou zullen we dat verhaal dan ook uh, in de film doen. Ja, ja Dat ja. kookboek is er niet gekomen. Er is wel een boek naast de film gekomen. Ja, het is, ja, is heel bijzonder geweest. Uh, er staan wel tien recepten in van Sergio. Dus hij heeft tien bijzondere mosselrecepten gemaakt. Maar er staan vooral verhalen in van alle hoofdpersonen uit mijn film. En die hebben natuurlijk maar in de film een paar minuten... Hè, dat ze te zien zijn. Maar ja. in dat boek uh, is, is echt het hele achtergrondverhaal van hun leven. En, ja, ik vond het als filmmaker echt heel fijn dat dat... Uh, ja, uh, erbij gemaakt is. Omdat je moet zoveel natuurlijk wegdoen... in de yes. gesneuveld in de montage. En nu kregen ze toch nog een nog volledige verhaal... In, in het boek. Vanaf donderdag is jouw film L'Amour de Moules... in de bioscopen te zien. Ik zei het al, ook in Utrecht wordt de film vertoond. Maar hij ging in première op Film by the Sea. Het ja. Zeeuwse filmfestival in Vlissingen. Hoe is hij daar ontvangen? Ja, heel goed. Staande ovatie kregen we. En ik vond het erg spannend. Want daar zaten dus alle mosselkwekers, en alle hoofdpersonen, en de mensen van het wadden. En ja, en ik wil, je wil toch... Kijk, het is fijn als allerlei artistieke mensen of kunstzinnig publiek zegt... Oh, oh, wat een mooie film, maar de mensen die er zelf in te zien zijn... als die het niet mooi vinden, dan is het voor mij niet goed gelukt. En uh, nou, die, die waren allemaal echt uh, heel erg blij met de film. En ik had begrepen uh, van Henk die woont in Bruinissa... dat ze zelfs een ringtoon ervan uh, gemaakt hebben. Van de hebben, muziek. Van de muziek. Kijk eens aan. Wat dat betreft heeft uh, dat de burger moet uh, nu de film het land uh, intrekt. Heb je al een onderwerp voor een volgende film, tenslotte Willemiek? Uh, nou, ik, ik, ik kijk heel erg naar de oester nu. Van de mossel naar de oester. Ik verheug me erop. Zeker als je die oester ook tot een ja, eigenlijk menselijk wezen weet, weet te maken. Zoals je dat gelukt is in L'amour Moules. Fijn dat je hier wilde zijn. En heel graag tot een andere keer. Willemiek Kluifhout. En ik zei het al, het is uh, uh, allemaal te zien vanaf donderdag in de bioscopen. En als u naar het filmfestival gaat in Utrecht... dan kunt u uh, terecht uh, voor een van de vertoningen van L'amour Moules van Willemiek Kluifhout. Ja, straks na één uur hier in Casaruna, Frans Halsema. Want de liedjes van zanger en cabaretier Frans Halsema... zijn namelijk weer terug in het theater en terug op cd... dankzij acteur en zanger Marijn Brouwers... Straks is hij hier mijn gast. En bovendien treedt hij hier live op. En ik ben benieuwd naar uw herinneringen aan Frans Halsema. Want zijn er liedjes van hem die u al een leven lang met u meeneemt. Heeft u hem gezien in een theater solo of met Gerard Cox en Adele Bloemendaal? Of was u er misschien wel bij toen niet in? En nu naar bed samen met Jenny Ariën. Vluchten kan niet meer zong. U kunt bellen met 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna En twitteren kan met hashtag kazaluna. Nu hier op Radio 1 een aflevering van Boiling Frog. En daarna bent u weer welkom in ons huis van de Maan. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV. Uit het Avro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken bewerkt voor radio. Boiling Frog van Peter de Graaf, aflevering 7. Eindelijk heeft Emma, in een impuls, besloten om een stokje te steken... voor de tirannie van Adrienne, die met haar onverbiddelijke karakter... iedereen in huizen Berkema in haar macht heeft. De idealistische plannen van de jonge Joachim zijn door Adrienne genegeerd... en iedereen en alles zit vast. Tot vandaag... Emma heeft een grote zak graszaad gepakt en Adrienne op een onbewaakt moment snoeihard tegen de grond geslagen. En nu heeft ze haar met behulp van de andere bewoners, François, Pierre de Tuinman en Anna het dienstmeisje, vastgebonden op een stoel. Adrienne, luister, luister nou eens. Ben je niet verbaasd? Ik sta perplex! Wil je niet weten hoe, hoe het zover heeft kunnen komen? Hè? Waarom ik je vastbind, wat mij bezielt. Het kan me niet schelen hoe dit zover is gekomen of wat jou bezielt. Ik wil los! Kijk, kijk, ik bedoel ik nou, dit, hier gaat het om, Adrie. Dat het jou niet kan schelen wat er leeft in jouw omgeving, in andere mensen. Dat jij altijd meteen en uitsluitend wil wat er in jouw binnenste opkomt. Ik heb altijd al geweten dat jij een geniepig serpent bent, Emma. Dat jij achter de rug van mensen zit te konkelen. En dat jij het met William ook op een akkoordje hebt proberen te gooien om mijn deel van maar, de erfenis. Nou, hoe kom je erbij? Dit, nou ja, hoe verzin je dit? Dit is nou projectie, Adrienne. Dit is een aspect van jezelf dat bij jou in je dode hoek zit, achter een blinde vlek. Dat je dat niet kan zien, waar je geen weet van hebt. Ik heb nooit, hoor je me, never de nooit niet, wat dan ook met William, achter jouw rug om, zitten betisselen. Alleen maar, ik kan me niet anders herinneren. Omdat wij gezond waren, omdat wij niks mankeerden. Omdat wij jullie moesten ontzien, jou en papa. Papa die zijn vrouw kwijt was en jij met je voet. Je hebt er geen idee van. Altijd kregen wij de schuld. Altijd. Als er iets aan de hand was hè? en als jij je zin niet kreeg of een stuk speelgoed, ging je dreinen. Dan kregen wij de schuld. Zoiets schept een band, ja. Maar dat is geen gekonkel. Je? Yeah? Ben je daar? Jawel mevrouw. M Maak me los. Het is op dit moment onduidelijk waar de, mijn bevoegdheid ligt, euh, mevrouw. Naar wie ik moet luisteren, zeg maar. Jij het gewoon te luisteren naar wat ik je zeg. Ja, toch heb ik het gevoel dat ik meer bij het huis hoor, mevrouw. Dit huis is van mij, dus jij maakt me nu los of je bent ontslagen. Als u mij ontslaat, kan ik u niet losmaken. Maar iemand die ontslagen is, die luistert niet meer. Dat snap u toch? Ja! Bent nog niet ontslagen! Want als je me niet losmaakt, dan ontslaak je! Dat is het nou net. Ik maak u niet los nu. Ik sta hier gewoon met thee te drinken. Dus dan ben ik ontslagen. Anna! Ah, vraag me dit soort dingen niet, mevrouw, alsjeblieft. Ik wil kopjes afwassen. Je wordt bedankt. Uh, ik ga je zo losmaken, Adrienne Doe maar. Dat onmiddellijk. Maar wil je niet weten waarom ik je heb vastgebonden? Dat interesseert me niet. Je hoort mensen niet vast te binden. En als je dat per ongeluk wel doet, dan hoor je ze zo snel mogelijk weer los te maken. Einde verhaal. Ja, misschien moeten we dat toch maar gewoon doen. Het, het, het, het ja. Dit werkt niet, heb ik de indruk, hoor. Dit leidt nergens toe. Niet lullen, François! Actie! Ja, we, we, we hebben er nu nog maar vijf minuten vastgebonden. Hè? Dat is niet zo erg. Iemand vijf minuten vastbinden, daar kunnen ze je niet jaren voor opsluiten. We moeten de mond dichtplakken. Ze gaat ons ompraten. Hè? Ja, uh, Me... waar is die tape? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Tikken. Van die dikke politietape moet je hebben. Duktape. Ik haal wel even. Luister, luister. Ik ga er losmaken. Uiteraard. Hè? Uh, er wordt die niet gemarteld. Of, of, of. Maar eerst, eerst wil, ik een aantal, wil ik een aantal dingen zeggen. Merk ik. Regelen ook. Uh, waar is die, die, die, die, die jongen? Die jongen van daar straks. Ik vond dat een goed plan. Kunnen we die bereiken? Ik weet waar die zit. Nou, nou bel hem op. Vraag of hij terugkomt. Maar. Wat? Niks. Ik doe het. Ik doe het wel. <tie> Ik ga even plassen. Het moet al meer dan een half uur. Maar. Weet je, Adrienne? Ach ja. Dit is, dit is wat ik al heel lang vrees, weet je dat? Dit heb ik altijd al gedacht. Je strijkt ook zoveel mensen tegen de haren in Lieverd. Fuck, godverdamme! Een mes uit de keuken, François! Oh. En snij die touwen door! Ja. Maar ik ik geloof eerlijk gezegd niet dat uh, waarom kun je dat nou niet vriendelijk vragen? Omdat ik godverdomme niet vriendelijk gestemd ben. Nee, maar dan ben je al jaren niet Hadri. Nee, zo kan je geen jaren mee toe. Wat valt hadden te lachen dan met die inbraken en die roofmoorden met ze... overal? Met die, Ach, die, die, die, die, die buitenlanders die met hun uitkeringen onze pensioenen is hier nog hebben. nooit ingebroken. En onze pensioenen zijn gebruikt om de banken te sturen. Ach, dat weet je goed genoeg. Er liggen kikkererwten in de Albert Heijn. Gewoon een gemberkoek kan je niet meer krijgen. De Chinezen zijn erger, Adrie. Chinezen! Die zijn beleefd en die hangen niet op straat. Omdat ze geruisloos onze hele economie overnemen. <tus> Ga jij het doen? Nee, nee. Oké, okay, ik, ik leg hem hier, oké? Okay? We kunnen eigenlijk al een aantal dingen regelen. Regelen? Nou, in gang zetten. Jullie kunnen helemaal niks regelen zonder mij. Ja, die tape jullie... ligt daar. We wachten wel, Adrienne. We zijn vriendelijke mensen, hè? we hebben geduld. Help misschien even. Ik? Wat moet ik doen dan? Hoofd stilhouden. Oh, yes. oh. Pierre! Ja, wat is het? Uh, help even, we gaan hem. Uh, ik er we gaan hem iets, er... iets onder de mond doen. Oh. Ik vind het zo moeilijk om te doen, weet je dat? Het is omdat ik dit al mijn hele leven zo moeilijk vind en het steeds meer voor me uitschuiven, snap je? Hm? Ik ben het zelf. Die van mijn zus zo'n monster heeft gemaakt. Snap je? Door mijn verdraagzaamheid. Door, ja. door alles maar te accepteren en hoort, grenzen te stellen. Weet je, mijn moeder die was heel bedlegerig. <tie> en ik heb daar altijd broodjes voor gesmeerd. <tie> en dan schopte ze die schaal uit mijn handen als ik bij het bed kwam. Die schaal met broodjes. Ja, dan kom je later terug in zo'n situatie terecht, hè? Je komt terug tegenover dominante mensen te staan. Ja. Als je je vroeger op je kop hebt laten zitten als kind... Ja. Als kruisraketten komen ze op je af. Je trekt ze aan met je onderdanigheid. En mijn vader die kweekt dwergkonijntjes, weet je dat? En die verkocht hij aan dierenwinkels als voedsel voor werkslangen. Nou, heel erg lang kun je de zoon niet houden. Ze zal op een gegeven moment toch moeten eten en plassen. Ik heb genoeg verpleegwerk. Ik ga morgen wel bij de apotheker. Ik ga wel een naald steken. Ze krijgt gewoon voeding via een infuus. We gaan hier niet uh, drie keer per dag, zoals daarnet. En plasma. Ja, ook. Breng brengen zonde in. <lacht> ja, ik ga niet elke keer met je worstelen, Adrie. Ik vind het zelf ook niet leuk. Ik vind mezelf niet leuk bezig nu. We gaan me niet verkeerd. Ik ben hier niet trots op. Maar ik ga niet de hele tijd met je worstelen, Adrie. Mevrouw. Mevrouw. U hoeft zich niet zo op te winden. Wij hoeven ons nooit op te winden, wij mensen. Dat is heel technisch, hoor. We kiezen daar zelf voor. Om onze gedachten te verbinden met emoties... en emoties te voeden met gedachten. Maar je kan ook, mm. hè, als je gewoon denkt... Gedachten. Gedachten. Hé? Er komt een gedachte langs. Dan denk je bijvoorbeeld, uh, Emma is een trut en Anna al helemaal. Nou, dan kun je daar gewoon naar kijken... Je hoeft die dan niet op te blazen door er allemaal andere dingen bij te slepen. Dingen als. Uh, oh, oh, waar heb ik het aan verdiend dat ik hier nog een stelletje trutte? Bla bla bla bla. Echt. Dan maak je het voor jezelf en voor iedereen alleen maar erger. Dus als zo'n gedachte in je opkomt, dan neem je die gewoon voor wat ze is: een gedachte. Punt. En dan plak je er in gedachte een keurig labeltje op: gedachte. Als op een potje. Snap je? Gedachten. Ik ga die benen aan die stoelpoten vastmaken. Oh, oh, maar, nee, nee, wat kunnen we doen zonder de handtekening van Adrienne? Niks. Wat? Wat is er dan voor onzin? Stel dat ze sterft. Wat gaan we haar dood maken? Nee, maar dan houdt toch ook niet alles op? Oh nee, dan, uh, dan neemt de beheerraad het zaakje over en de aandeelhoudersvergadering... Oh nee, daar moeten we voorkomen. Ze zal wel bijdraaien. Het is een kwestie van tijd. Maar laten we ons erop instellen dat dit even gaat duren. Ik snap het. Huh. Uh, Oké. Okay. Wacht. Er moet wel altijd iemand bij de blijven, vind ik. Laten we een beurtrol afspreken. En zo geschieden ze spreken een beurtrol af. Emma begint en dan gaan ze elkaar om de twee uur aflossen. Buiten is het lente. Merels komen uit het ei, paasbloemen wiebelen. Joachim komt weer opdagen. Hij krijgt groen licht van Emma... om alvast zoveel mogelijk van zijn plannen te proberen te realiseren. François zorgt voor extra fondsen. En Joachim gaat praten met de research-afdeling van Berkema... over verticaal bakken en diverse emulsies. En ze krijgen het voor elkaar. Het blijkt helemaal niet moeilijk te verwezenlijken. Er is ook meteen al wat interesse bij allerlei klanten. De Raad van Advies tekent geen bezwaar aan. Nu alleen Adrienne nog. Adrienne. Adrienne. Ben je daar? Ik bedoel, hoor je me? Slaap je niet, of zo? Um, Doe do, misschien met je hand uh, open en dicht, of zo? Oké, okay, oké. Okay. Um, ik heb, geloof ik, iets te zeggen. Ik ben helemaal niet akkoord, ik wil even dat je dat weet, met wat er hier gebeurt. Maar ja, het is niet de bedoeling dat ik... me ga bemoeien met de dingen die hier binnen aan de hand zijn. Hè? Tussen mensen van jullie niveau, zou ik maar zeggen. En dit is, dit is allemaal heel erg... Uh, Kijk, ik bevind mij nu in een heel lastig parket, snap je? Oh, leuk, leuk. Kijk, ik vind niet dat je mensen moet vastbinden. En, en jou al helemaal niet. Ik, ik bedoel, uh, ja, ja, ja, oké, okay, ik zal mijn mond houden. Ja, het is niet de bedoeling dat ik uh, ongevraagd het woord tot u richt. Uh, ja, ja, ja, rustig maar, ik zal stil zijn. Ik kan dat heel goed. Weet je dat ik vroeger thuis. Ik was enig kind. En dat ik vroeger thuis nooit voor mijn beurt mocht praten. Ik kan dat heel goed. Zwijgen. En ik doe dat ook heel graag. Weten wat mijn plaats is. En doen wat van me verwacht wordt. Maar. Als ik. Als je mij nou. Als, je, als jij tegen mij zou zeggen. Hey, Pierre, vertel nou eens wat er in je omgaat. Uh, nou, dan zou ik, denk ik, mevrouw... dan zou ik zeggen... Kijk, jij weet heel goed wat er moet gebeuren... en ik ken heel goed mijn plek. En ik heb al dikwijls zitten denken, mevrouw Berkema... dat wij een heel goed team zouden vormen. Een team... Huh? Begrijp je wat ik bedoel? Een, een, een huwelijksteam, bijvoorbeeld. Huh? Ik zou best met je kunnen trouwen, weet je, als... Ja, ik mag zulke dingen niet denken. Ik mag zulke dingen niet denken, dat weet ik wel. Maar ik doe het toch. Want stel nou, dat bij jou bijvoorbeeld ook... Uh, huh? dan komen we daar nooit achter als dat niet werd uitgesproken... Snap je? Ik zou je natuurlijk onmiddellijk losmaken, als nu bleek dat. Hè? Onmiddellijk. Ze is heel rustig, meneer François. Ja, volgens mij is ze in diepe slaap. Boiling Frog, van Peter de Graaf, in de regie van Erik Wien.